moet met het nws Journaal. Een Amerikaanse rechter heeft de Palestijnse autoriteit en de Palestijnse beweging PLO... aansprakelijk gesteld voor aanslagen in Israël ruim tien jaar geleden. Onder een antiterreurwet kunnen een Amerikanen die slachtoffer zijn van terreuraanslagen in het buitenland... in de VS een zaak beginnen. De zaak was aangespannen vanwege zes aanslagen in en om Jeruzalem... die aan 33 mensen het leven hebben gekost. De Palestijnen moeten van de Amerikaanse rechter 665 miljoen dollar schadevergoeding betalen, maar ze gaan in beroep tegen de uitspraak. Griekenland komt pas morgenochtend met de hervormingsplannen die Europa eist voor het verlengen van de financiële steun, melden Griekse regeringsbronnen. De deadline voor het indienen van de plannen ligt op middernacht, maar de eurogroep zou akkoord zijn met het uitstel. Morgenmiddag bespreken de Europese ministers van Financiën telefonisch de Griekse voorstellen. In Duitsland is een oud-SS'er van 1994 aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op duizenden gevangenen in kamp Auschwitz. De man werkte in 1944 een maand als verpleegkundige in het vernietigingskamp. In die periode werden er volgens de openbare aanklager ruim 3000 mensen vermoord in Auschwitz. De aanklager zegt dat de man, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, moet hebben geweten van de gruwelijkheden in het kamp. De Britse voetbalclub West Ham United onderzoekt of supporters zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme. Er zijn beelden opgedoken van een groepje mannen die in een metro in Londen een liedje zingen waarin Joden worden beledigd. Volgens de reiziger die het filmpje maakte zijn de mannen supporters van West Ham. Als dat klopt krijgen ze een levenslang stadionverbod, laat de club weten. Vorige week was er ophef over een gro groep Chelsea supporters. Die lieten een zwarte man niet toe in een metro in Parijs. Het weer vanuit het westen trekken er weer buien over het land, soms met onweer. Morgen geregeld zon, maar in de ochtend en begin van de middag ook kans op een bui. Het is dan zo'n 8 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is John Zahoka van de ANBB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin.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 Uh, ja, welkom bij Twee uur van de CFM Cinema. Mijn naam is Auken Beuving en het uh, eerste uur hebben we wat rustige popmuziek gedraaid uit allerlei films. En het tweede uur staat weer de romantische film op de rol. Uh, ik zei het net al, we hebben opstaan The Fifty Shades of Grey. We hebben uh, uh, Lesbian Vampire Killers. We hebben Emanuelle Vier. Nou, kortom, dat belooft toch heel wat mooie muziek. Maar we beginnen altijd toch met een uh, beetje een, een hit een kraker en ik heb deze keer gekozen voor Remo van het Groene Woud. met uh, Brussel by Night. uit de gelijknamige film Brussel by Night. But Brussels by Night. Nou, we zullen even laten beginnen. Riveline, naast het eethuis lustig, achter zware gordijnen staat de schadiscoteek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louise, gloeisto kocht er ook geen. Die past niet per se. Brussels bij night allerlei lichtjes Veel strangers in de straat. Van Bojemme neemt een dame je mee. Er wordt soms geschoten, de wet zwijgt getwee. Dansen, drinken, betalen, taxi geel, taxi zwart, op de kee van de Mossel begint reeds de maart Brussel's by night Allerlei lichtjes Veel strangers in de straat En kaartjes bij het ontbijt In Brussel's by night Schreven het ketje, oh zo grappig en leed. Deze stad wil men helpen, maar dan liefst om zich Brussels by night, how bright the city light Wie geld heeft it is alright, het is duur dan is een feit. Hier zoekt een vent een hier zoekt een bok een hier zoekt een bok een hier zoekt een guid een guid. Snel vliegt tijd, de kamer is met een buik, Brussels bij mij. van het Groene Woud, Brussel by Night. Mooi nummer, toch? Uh, ja, we gaan er maar gewoon mee beginnen. Fifty Shades of Grey. Een uh, ja, slechte recensie, slechte pers, maar de muziek is best de moeite waard. Danny Elfman. Ik laat gewoon een nummertje horen. De titelmuziek. Prachtige muziek, maar dit komt niet uit Fifty Shades of Grey. Neem me niet kwalijk. Ik heb even iets uh, verkeerd uh, gestart. Ik zal nog een ander nummer uit uh, uh, Fifty Shades of Grey draaien. En dat is bijvoorbeeld het nummer Ellie Koolding. Love me like you do. Soundtrack 50 uh, Shades of Grey. Het uh, bestaat eigenlijk uit twee CD's. De ene CD is met alle muziek van uh, Danny Elfman. Daar zal ik nog van laten horen. De andere CD is eigenlijk allemaal uh, uh, ja, bekende artiesten. Annie Lennox, I put a spell on you. Rolling Stones, Beyoncé zie ik staan. Ja, uh, te veel om op te noemen. Dus uh, de muziek is eigenlijk niet zo verkeerd als de film. Uh, de muziek is eigenlijk best aardig. Ik draai nog wat van uh, Danny Elfman. Bliss. Nummer uh, getiteld Bliss. Uh, er zit uh, er best wel wat in. En ik draai er nog één uit uh, deze soundtrack. Uh, counting to six. Laten we één ding uh, duidelijk zeggen. Fifty Shades of Grey is geen goede film. Uh, de de, de bieuze afkomst, vreselijk geschreven proza. Uh, belachelijke, clichématige personages dragen... eigenlijk niet bij aan het maken van een goede film. Maar de muziek is eigenlijk helemaal niet zo gek. De muziek van Danny Elfman en ook de, de, de popmuziek die eronder gezet is. Uh, wil je mooie muziek horen, dan kan je rustig naar die film gaan. Trouwens, als je niet naar de bioscoop wil... vanaf oktober is het te koop op DVD. Wie weet neemt u al net zo'n grote vlucht als de boekverkoop van... Uh, 50 uh, shades of grey, 50 tinten grijs. Wie zal dat zeggen? Ik wil jullie even kennis laten maken met de muziek. Nogmaals, de muziek is niet verkeerd, prachtige muziek van Danny Elfman. Uh, dan komen we bij een andere uh, hele mooie muziek bij, een beetje diepjuiste film. Ik zal zo het verhaal vertellen, maar ik begin eerst met de soundtrack te laten horen, want die is fenomenaal en die is gecomponeerd door Debbie Wiseman en dat is getiteld uh, Centuries Ago uit de film Lesbian Vampire Killers. Alleen al die naam. Komt ie. Muziek uit Lesbian Vampire Killers, uh, Debbie Wiseman. En als je deze track hoort, is het toch fenomenaal. Uh, de, de dame die er doorheen zong is Haley Westenra, een, een bekende sopraan. Ja, prachtig uh, stuk muziek. Uh, doet niet onder van Ennio Morricone, zeer, zeer geslaagd nummer. Uh, ik zal u even bijpraten over het verhaal, misschien wil je het wel weten. Jimmy McLaren is een loser van de bovenste plank. Zijn vriendin dumpt hem om de havenklap om vervolgens weer bij hem terug te komen. Met Fletch, een vriend van Jimmy, gaat het al niet veel beter. Als clown heeft hij een kindje geslagen en is daarom zelf ontslagen. De, terwijl de twee zich bezat in de bar... krijgt Jimmy opeens het idee om een wandeltocht te gaan maken... om er even tussenuit te knijpen. Door een onfortuinlijke speling van het lot... belanden de twee in een dorp waar het van Metafa niet pluis blijkt te zijn. De naïeve en door vrouwen schoon gedreven Fletch kan zich maar amper druk om maken. Wanneer de twee s'nachts bij een groep buitenlandse studenten belanden... in een bouwvallig huisje in de bossen, gaat het mis. Het dorp blijkt vervloekt en niet lang nadat ze hebben ontdekt... worden ze belaagd door vampires. Lesbische vampires nog wel. Nou, een verhaal van niks natuurlijk. Ik zag dat hij op MovieMeter gewaardeerd was met een 2,5. Dat is laag. En dat 436 mensen de film nog gezien hadden. Nou, de film is niet veel soeps, maar de muziek is fenomenaal. En daarom laat ik er nog een paar nummers van horen. At the old uh Birkala cottage. Is in een uitverkopen CD-bak deze. Waar deze soundtrack ligt, neem mee. Want je zal er geen seconde spijt van krijgen. Het is werkelijk fenomenaal. Alle nummers. Uh, ik laat het nog in orde. Ja, het blijft vlot een horrorfilm. Dat was natuurlijk uh, Debbie Wiseman. Met, uit de soundtrack uh, The Lesbian Vampire Killers. Uh, ja, We zitten wat in de uh, uh, soft pornografische films zou ik bijna zeggen. En daar komen we natuurlijk ook bij Emmanuelle. Je hebt Emanuele 1, 2 en 3. En ik heb deze keer gekozen voor Emanuele nummertje uh, 4. Want die is echt uh, de muziek ook grote klasse van. En daar wil ik graag een stukje van laten horen. En ik ga eens even kijken wat ik het nummer kan vinden. Emanuele 4. Even kijken in de computer. Soundtrack uh, Emanuele 4. Uh, uh, componist Michel Manet. La Bergerie was dit een beetje een jazzy nummer. Uh, nu het nummer La Pampa. naar de soundtrack Emmanuele Vier film uit 1984 componist Michel Manier het volgende nummer vind ik zelf een heel leuk nummer uh, Vivat is het getiteld, een beetje barokachtig een beetje, een beetje boel Muziek is uit deze film, die eigenlijk ook niet zo'n goede film is, maar wel fantastische muziek. Deze vind ik eigenlijk niet zo geweldig. Het valt in de categorie liftmuziek zou ik bijna zeggen. Dus dit vind ik niet zo mooi. Ik kijk of ik nog een kan vinden die misschien wat leuker klinkt. Michel Marigné, componist van de Emanuele Vier film, een beetje jazzy. Als je kijkt naar de waarderingslijsten voor soundtracks, is deze soundtrack toch gewaardeerd met maximaal kun je 5 sterren. Deze heeft toch wel ruim 4 sterren, zie ik, in de waarderingslijst. Dus al met al toch een soundtrack die de moeite waard gevonden wordt. De film die niet hoog gewaardeerd werd, maar de soundtrack zeker voor jazz, liefhebbers, zeker... Uh, dan moet ik toch nog enige aandacht schenken aan de winnaar van de Oscars, de beste Original Soundtrack. En dat is geworden de uh, Grand Budapest Hotel. Uh, oh, tijden geleden heb ik er al wat uitgedraaid en ik, natuurlijk kan ik er niet omheen om nog zo'n twee nummertjes uh, uit die Soundtrack te draaien. En daar komen ze. Ik begin met, eens even kijken hoe die heet. Dit heet nummer, heet uh, The War, Zero Theme. Uit de Grand Budapest Hotel, gecomponeerd door Alexander Desplat, winnaar van de Oscar vannacht. En het volgende nummer is uh, ook uit deze film. En het is een hele bekende melodie. Dit deuntje komt eigenlijk, uh, thema moet ik natuurlijk zeggen, komt in de hele film regelmatig terug. En ik heb gekozen voor de wat langere versie. Canto at Cablemeisters Peak. MUZIEK Het hotel vertelt het verhaal van een legendarisch hotelmanager van een beroemd Europees hotel. Tussen de oorlog in raakt hij bevriend met een jonge medewerker die vertrouweling van hem wordt. Het verhaal draait om de diefstal van een onbetaalbaar schilderij uit de renaissance. De strijd om een enorm familiefortuin en de omwentelingen die Europa transformeren in de eerste helft van de 20 e eeuw. Ja, deze muziek past steeds onder de trein. Tot zover de krant Budapest Hotel, want maanden geleden heb ik veel uit deze film gedraaid. Ik wou het eigenlijk hiertoe beperken. Oscar winnaar 2015, beste soundtrack Alexandre Desplas. Tijd toch voor Philippe Rombie met het love team uit de film Jeu d'Enfant. In deze film zit ook de mooie muziek van Louis Armstrong... Uh, La en Rose...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 Love you and La Vie en Rose, Louis Armstrong, hemzelf natuurlijk... en op de Jeux d'Enfant, de film-soundtrack de waar deze muziek afkomt... stond nog een paar uitvoeringen van La Vie en Rose. Uh, ja, ik ga ze niet allemaal draaien, ik hou het daarbij. Je hebt geluisterd naar ZFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en ik hoop dat je er weer van genoten hebt. De tweede uur hadden we wat muziek uit soft, erotische films... zou ik bijna zeggen. Fifty Shades of Grey, Lesbian Vampire Killers, een horrorfilm... maar ook een beetje comedy. En Emanuelle Vier... Dat was eigenlijk de hoofdmoot van het tweede uur. Natuurlijk heb ik nog iets laten horen van de krant Budapest Hotel. En Jeu d'Enfant van Philippe Rombie. En dan gaan we natuurlijk weer uit met de muziek waar we altijd mee, eh, mee eindigen. De filmmuziek uit Dans la Maison, gecomponeerd door Philippe Rombie. ...van genoten heb van deze filmmuziek. Volgende week maandag, 21 uur. Enzelfde tijd Zelfde tijd, hetzelfde zender. Eh, nog veel meer mooie filmmuziek. En voor zo direct... ...sliep wel. En morgen gezond weer op natuurlijk. En heb je koorts? Nou, gebruik dan je tijd... ...om een beetje naar mooie films te kijken. De griep gaat er zelf weer over.